Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. De Pakistanse Veiligheidsdienst was waarschijnlijk op de hoogte... van de verblijfplaats van Osama Bin Laden... voordat Amerikaanse troepen hem doodschoten. Dat heeft het voormalige hoofd van de dienst gezegd... in een interview met de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Volgens hem leverde de Pakistanse Veiligheidsdienst de terrorist uit... in ruil voor Amerikaanse steun bij de oorlog in Afghanistan. Pakistan houdt vol dat het Bin Laden nooit bescherming heeft gegeven... Ook ontkennen de Verenigde Staten dat ze Pakistanse hulp hebben gekregen om de leider van Al-Qaeda vier jaar geleden uit te schakelen. De bootvluchtelingen die in de afgelopen dagen de oversteek naar het Italiaanse Lampedusa hebben gemaakt, zijn daartoe gedwongen. Door het slechte weer op zee wilden de vluchtelingen niet vertrekken. Mensenhandelaren hebben ze onder bedreiging van wapens gedwongen aan boord te gaan, zeggen overlevenden tegen de VN-vluchtelingenorganisatie. Op de Middellandse Zee zijn in de afgelopen dagen mogelijk 300 bootvluchtelingen verdronken. In Minsk zijn de gesprekken gaande tussen de Oekraïnse president Poroshenko, bondskanselier Merkel en de presidenten Hollande en Poetin. De vier leiders kwamen laat in de middag aan in de hoofdstad van Wit-Rusland. Ze proberen het eens te worden over een wapenstilstand in het oosten van Oekraïne. Grote oneenigheid is er nog over een bestandslijn en over de vraag wie op een staakt het vuren moet toezien. En in Brussel zijn de ministers van Financiën van de eurolanden begonnen aan hun beraad over Griekenland. Ze hopen een oplossing te vinden voor de financiële problemen waarin dat land zit. De Griekse premier Tsipras wil af van de strenge EU-begrotingsdiscipline die Griekenland is opgelegd. Hij pleit onder meer voor het kwijtschelden van schulden. Premier Rutte zei vanmiddag in de Kamer dat hij zich dat scenario niet kan voorstellen. Het weer vooral in het zuidoosten, opklaringen, die breiden zich langzaam uit. Bij opklaringen vriest het vannacht licht, het lokaal kan nevel of mist ontstaan. Morgen geregeld zon en het blijft droog, dan wordt het 7 of 8 graden. Dit was het NOS. DFM, Verkeersupdate Verkeersupdate. Kudie van de ANWB. Hallo. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Kijk. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd. Tot zover, de verkeers. Turn up the music. Ja, ja zeker, want kom meteen hoor je hier hard wel met Harrison's nieuws. De Sally, Stef en Stein. We gaan stunten. dik, dik, dik, dik stunten. Maar spring op Galantis en run away. Met Harrison, Sally en Evergalantus. <türk> en je vindt vergist? Vergist. Weer eens je naast de poot gepist? Gepist. Wat ga je doen? doen? Nou. Bucket list. Oeh. Heb je je trein gemist? Geen ben je een feminist? Eh. Wat, Wat ga je doen? doen? Nou. Bucket list. Bucket, bucket, bucket, bucket, bucket list. Bucket, bucket, bucket, bucket list. Bucket list. Back yes, yes, yes, we gaan weer Yes, yes, yes, yes. We verboden weer maar doen wel um, een beetje verboden is, maar daarom wel heel erg leuk. Um, Tom. Oh, hij kijkt Heel opgeschrikt, kijkt hij op. it, back it, back it, back it, back it, En uh, it, back van? Uh, nou, van vroeger van back vroeger. it, van vroeger. back vroeger back it, iets. Iets, iets. Iets. iets. Het was iets, dus daarmee weten wat je bedoelt. Een aanhangend gezag. Een, een, een, aan, een aanhangsel. Ja, er was zoiets. alleen één dingetje. Um... Een aanbui. <laughs> <laughs> het gaat de foute <laughs> kant op, hè, het laatste uurtje? Het, uh, ja, vreselijk. Um, er was één dingetje, alleen ze pisten pist een beetje buiten de pot. Kun je het zo omschrijven? Ja, door die aanbij. Oh. Oh. Oké, okay. nee goed. Um, we gaan kijken of wij op uh, een of andere manier, en dat heb ik altijd op mijn bucketlist gehad, um, haar een beetje terug kunnen pakken. Dus we gaan eens even kijken of we haar uh, kunnen bereiken. Uh-oh, dit is erg jongens. There we go. Ik het zo. Is het wel het goede nummer? het ons twee keer bellen. Dat werkt de laatste ook. Ja. U bent gebonden. Ah. Gaat het gewoon nog één keer? Ja, proberen? We gaan het nog één keer proberen. En anders is het gewoon. Oh. Ik heb zo'n mooie manier om dat terug te pakken. Oh, vertel het anders een beetje. kort. Vrouwen denken altijd dat ze dat kunnen maken. Vertel het een beetje kort. Nee, nee, nee. nee. We gaan nog even een keer proberen te bedenken. <laughs> nee, kunnen we niet om tien uur doorgaan? Dat is toch niks te doen? Nee, ga ik ga lekker naar huis, jongen. Moet je thuis naar nou me doen? Even kijken. Komt hij nog een keer? Bericht geannuleerd. Huh? Oh, oh, ik heb niet goed opgehangen. We gaan ja, wel, we is, gaan het is mij gezeid met de telefoon altijd, hè. Nou, weer okay, een we gaan... Nee, we gaan nog okay, een keer. Okay, okay. 06. Ik noem gewoon ook dat nummer gewoon even op de radio. Dat is een payback genoeg. Dat zou ik me niet doen, dat dus ik jou was. Oké. Okay. Bericht verstuurd. Wat? Hé, hey? oh, annu... Oh. Volgens mij hebben we dit nu allemaal op haar voicemail gezet. Ja, ik denk het ook. Weet je wat je moet doen? Je moet helemaal ophangen. Even ophangen ja. via de mengtafel. Ja. Ik heb nu opgehangen. Oké. Okay. Zoals je, als je de nachtmarathon hebt gehoord, weet je dat ik niet zo goed ben. Ik zal hem ook nog een keer voor je resetten. Wacht even, dan moet je, je niks hebt... doen. Ik reset hem nu. Ja, nee, wacht. Ik ben nu dat nummer aan het intikken. Oh. Even kijken. Het is gewoon een hel bij ons. We moeten echt een keer een cursus met z'n allen telefoon gaan bellen. Uh, telefoon U bent verbonden. Ah! Ze drukt hem nu ook weg, want dit ging te snel. Ja, hey, Probeer oh, het anders even, over. Uh... Oh, ik zal hem even wegzoeken dus anders wil jij een ja. nummer. Probeer het over vijf minuten nog. Ja, weer. we gaan het zo nog een keer nog proberen. We gaan even, want... even plaat erin knallen. Want het is wel echt een. Ik heb een leuke stunt en ik zou hem zo graag willen uitvoeren. Ja. Dat ik, ik hoop echt dat we er de pakken krijgen. Anders belt toch gelijk iemand anders. Ja, nee, ik heb nu een mooie stunt van haar. Zij moet even gestraft worden. Ja, maar weet je wat het is? Ik app er nu en ze gaat ook niet meer binnen. Is het wel het goede nummer nog? Nou. Ja, dat, een, ja dat, dat denk je dat het haar goede nummer is. Volgens mijn compagnon wel. Ja, volgens jouw compagnon. Nou ja, goed, we gaan proberen um, nog erbij te komen. En anders hebben we Mark ervan. Want Mark die had volgens mij ook. Dus dan gaan we dat via Mark spelen. Nou goed, komt helemaal via goed. via Mark? Ja, via Mark. Wie is Mark? Mark. Night hier bij CFM in de Kevin Drew Remix. Um, we zijn nog steeds op zoek naar een telefoonnummer, maar in de tussentijd. deze. En de computer die doet het niet. Technische dienst. Oh, ik zie hem al. Ja, komt hij nog een keer. Elke week dan uh, hebben we weer een thema. En uh, binnen dat thema hebben we drie platen geselecteerd. En uh, jouw favoriet gaan we daarvan draaien. Uh, vorige week hadden we carnaval. En deze week zijn het de 80's. Wat dacht je van deze van Nena 99 Lufballon? Of heb je iets van, jij. Ja, de etisch worden door mij meer gekenmerkt door Pat Bennett en ik wil graag Hit Me With Your Best Shot horen. Of spring jij voor uh, Rick Springfield en wil je graag Jessie's Girl horen, dan kan dat ook. Like dat is de vraag. Maar ik weet wel in ieder geval dat we een e-mailadres hebben. stef en stein at gmailcom um, Daar kan je het laten weten. 99 Luchtballons van Nena. Hit me with your best shot. Van Pat Benatar of Jessie's Girl van Rick Springfield. Welke ultieme ethisch-classic wil je horen? Laat het mij weten stef en stein at gmailcom En ah, nu komt eraan You and I. Ook de nieuwste Taylor Swift Space binnen een paar tellen. Dus gaan we even zwijmelen. Ik denk dat je meisje dit wel leuk vindt, Jonas. Nou, ze luistert, dus we zien het zo wel. Je mag huiswerk gaan maken en wegzwemmen. Niet op 50 Shades of Grey, maar op Kelly Clarkson, Because of You. I will not make the same En daarvoor die nog Kelly Clarkson. Vond ze het mooi? Ze vond het... ...mooi. <tie> de ophonkte kippen... Nee, goed. Nee, laat maar. Tijd voor de uitslag. Op een fiets. Lekker zonder zadel. Wat heeft er toch een geile stem, die Annabelle echt was? Ik melk Audi. Oh Zoek het op, op Facebook, dames en heren. Met. Hotline. Een dikke 70% van de stemmen. Ja, ja. Hebben jullie gekozen als Team Request, Ultimate Ethisch Plaats, Nena en 990, 99 Lufthallons? 99. You and I in a little by Nee, hey, nee, ja! Ah, Nina! Scooppatrooen, ja, Nina! Hier bij CFM. Nou, we gaan toch nog um, één keer... We blijken dus toch het goede nummer te hebben. Gaan we gewoon nog een keer bellen? Oh, leuk, leuk! Even te bellen met Laura. Hé, hey, pas op, we gaan luisteren, dat neemt hij lang niet meer op. Ja, ah, dat, dat volgens mij neemt hij sowieso niet op. My crime partner wil onbekend blijven. Maar... Uh... Shit, shit, was net al volop. Hé, hey, wat aankom, is dit of nou weer? nou Ze je? moet opnemen. Ze hebben het in de gaten, denk ik. Als jij nou gewoon eerst. Of, als jij nou gewoon eerst met mijn telefoon haar appt. Ja, maar ja. Prima, oké, okay, top. Maar ze is gewoon online op WhatsApp, dus ze moet opnemen. Ja, dat is wel heel frustrerend. Als ze nou gewoon heel even twee seconden zeggen. Ik weet het allemaal niet meer. Wat zegt ze? Ze zijn nou weer op de voice, Waarom wilde je mijn nummer? En wie gaf jouw nummer? Ja, moet je zeggen, die had ik al. Ja, dit is heel frustrerend. We moeten er gewoon bellen. Zit, ah, dit is leuk. Ja, ik bel er nog één keer. Nee, twee keer. <laughs> het is dit, dit is een, moeilijke, een moeilijk vrouwtje. <laughs> volgens uh, mijn compagnon. Dus die moeten we drie keer bellen, in plaats van twee keer. Lukt het? Uh-oh. There we go. Hallo? Hallo, goedenavond. Met onderzoekbureau De Hond. Ja uh, doei. <laughs> Nou! Ja nee, ik zet het in de gaten volgens mij. Oh, hey. Zeg alsjeblieft dat ze één keer opnemen, gewoon even voor de lol. Stel me wat er aan het, hand is. kom het, anders het, zeg ik het. Nee, ja. En nee, nee, ja maar nee. De hele ik had dus het idee om dan als onderzoekbureau de hond te bellen... en dan um, te vertellen dat ze 50% kans maakt op een iPad... als ze één vraag eerlijk beantwoordt en dan de vraag stellen... wat vind je voor een gaan? Maar ja, dat... Kom, nee, wacht, wacht. Ze gebeurt zo niet, geef, hè? Wacht, ik ga regelen dat zij opneemt. Ja, maar ze heeft al opgenomen en ze trapt er niet in. Het is geen dom in ieder geval. Nee, maar dat gaan we nu even opregelen. Opre ja, maar gast, nu heeft ze het door en is die grap niet leuk meer. Het is klaar. Het is over. Nee, nee, nee, nee. Jawel, het is klaar. Nee, niet, nee, nee nee. nee, nee, nee. Goed. Nou, weet je wat? We geven het zo nog een last rise. is een type, dus we zien het wel. Ja, wie weet komt er wat leuks boven tafel. Het is, uh, dit is de ultieme show hè, van ons. Het weerbericht met Jodas. Vanavond en vannacht gaat het een opklaring in het Zuidoosten. Licht vriezen en een kans... Mist ontstaat onder de wolken boven de rest van het land. Blijft het kwik boven nul. Kwik, kwik en Krak, klark, ja. ja, juist. In hem, hij snapt hem. Na het, na het optrekken van de mist... ...breekt morgen in het Zuidoosten de zon weer door. Elders blijft het bewolkt. Het wordt 4 tot 6 graden. In de zon wordt het 8 of 9 graden. Na een nacht met mist en lokaal een graadje vorst... ...breekt op vrijdag de zon op meerdere plaatsen door... ...en wordt het 8 tot 11 graden. Het lijkt een beetje op Curaçao, vind je niet? Nou, het is maar wat je Curaçao noemt. Ja, oké. Okay. Nou, hey, maar dat in New York nu, hè? Ja, ik weet het. Dan ja, kan je gewoon uh, buikgeleidend je deuren uit naar je werk. Buikgeleidend je deuren? Ja, hoe wil je anders? Wat ben je nou weer aan het doen? Ja, ik denk ik probeer er nog een keer te bellen. <laughs> ik snap de telefoon blijkbaar toch wel nee, niet goed Nee, maar, uh, maar Kompagnon is het nu aan het regelen, we komen over twee minuten bij je terug. Ja, nee, <laughs> ja wel. Jawel. Jouw compagnon gaat dat niet kunnen regelen. Mijn Compion is master in Praten. Als ik het niet kan, dan kan niemand het. Dat nou, is mijn, mijn regel. Compagnon, wat zeggen ze? Je bent verbonden met de. Midden. Ja, dit is zo kinderen. Ik ben er ook klaar mee, klaar mee, Cloterwijk. T2 Verkeersinformatie, drie meldingen op dit moment. We beginnen op de A2, Utrecht, Sertogenbosch, de hoogte van Knoopend, Empel. Daar is een ongeval gebeurd, geldt ook op de A8, Zaandam, Amsterdam. De hoogte van Knoopend, Koenperlijn en de A15, in Rosenberg in De Rekerk. De helft van IJsselmonde. Hoe lang de extra reistijd er is, kan ik op dit moment helaas niet zeggen. Maar geen nieuws is goed nieuws, zullen we dan maar weer zeggen. Dan hebben we nog de flitsers. Nee, uh, oh, ik alleen? denk dat ik al weet waarom ze weten dat ze niet opnemen, maar dat komt zo wel. Oké, okay. de fietsers De A2 Eindhoven-Den Bosch, tussen Vught en Rosmalen, daarbij 118.0. De A2 Den Bosch, Utrecht bij Afrit Nieuwegein, daarbij 69.3. De A8 Zaandam Amsterdam bij Afrit Zaanstad-Zuid bij 3,6. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noordloos, daarbij 64.4. En waarom neemt ze mee op? Nou, het klinkt heel vreemd, maar, maar social media tegenwoordig. Ja. Ik heb dus al mijn ding op Snapchat gezet. Ja. Ik ga, jullie mogen mijn Snap niet weten. Oh. Dat het maar, niet uit. En ze maar ze heeft dus ze dus bekeken. Ze heeft ze gewoon bekeken. Ze weet dat je op de radio bent. Nou, of ze is ze gewoon zo dronken dat ze het niet weet. Maar ja. dat maakt niks uit. Waarom is ze nou weer dronken? Weet maar je maar wat? Dat... Ik ga er gewoon een Snapchat sturen. En dan ja. gaan we zo komen. We nou, dan, dan, dan, dan maar gewoon, als het niet achterom kan. Dan maar gewoon dat ze weet wie er belt. Ja, en dan maar dan dat weet dan... ze snap nu. Snap even, um, wil je naar de uitzending komen? En dan gaan we er live confronteren. Want dan gaat het alsnog awkward maken. mensen. Stay met de hits van ZFM like like like Rihanna. Pak Rihanna, van Wiley. Weet je, er is maar één manier waarop je elkaar echt kan leren kennen. Dat is zo'n vraag. En als je daar het antwoord op weet, dan kan je vanaf dat moment zeggen... chill, we zijn broos. Ja, ben je er klaar voor? Ja, als je 0,001 seconde hebt. En voorbij. Ja. De vraag kan. leidt als volgt. Uh -huh. Ben je er klaar voor? Je moet wel echt even stevig zien. Oké. ton. Yes, clear. Ja, ben je er klaar voor? Safey. yes. Oké, okay, komt ie. Dure chocola of melk chocola? Melk chocola. Hopen eten, high five jongen. Ja, we zijn oh, in de building. nu. oh, oh, oh dit, gaat, ja. Ja, dit, dit was een hele slappe. Geef oh. niet. Maar het leed de, de, zoveel pijn. Of was ja, van de box waar je over ja, ja, met Oh, we kunnen niet meer bellen, het telefantbot is kapot. Die uh, van Alexander is in ieder geval vanille, want uh, ze zonk vanille, ja, chocolade. En um, daarvoor hoorde je ook nog Avicii en Axio. Plaat die uh, gemaakt is dankzij tienduizenden fans die allemaal kleine sampletjes instuurden. En daar heeft hij die track van gemaakt. Tof, Hoe oud is die track dan? Uh, anderhalf jaar, denk ik. Nou, dat ding is toch... Toen ik hem voor het wel. eerst draaide, toen zaten we nog op het Gasthuisplein. Nou, dan is dat het soort langer. dingen onthou ik dan weer. Nou, dan is het veel langer. Nee, we zitten hier pas sinds mei 2013, volgens mij. Maar volgens mij gebruik je echt veel heroïne en moet je echt naar het dokter. Nee, we zitten nee, sorry. We zitten hier sinds mei 2013. 2013. Ja. Nee, wacht, daar hangt daar aan de muur. Er hangt daar een openingsbordje. Ja, daar zien In oh, nee. 2010 zijn wij bij je nee. gasthuis weggaan. Nee, echt ja, niet. Je gebruikt er veel heroïne. Nee, luister, luister. Dit bord dat was toen voor het twintigjarig bestaan van CFM. Nee, waarom ja, oh, 1990 wacht, ja. tot 2010. We hebben tot 2013 hebben wij op het gasthuisplein gezeten. Ik was er elke dag, Zo in het gasthuisplein, maar ik ben het gewoon vergeten. Goodbye, gasthuisplein. Wat een vreselijke single was dat. Het is gedaan. daarna nog een Sinterklaashoorn. Ja, wat is daarna, nog want volgens mij, ik hoor nog steeds wel eens dat het eigenlijk als een soort van opslag wordt gebruikt voor CRM-spullen. Nee, absoluut niet. Nee, maar het is een Sinterklaas' huis geworden en dan was Sinterklaas' Oso was de, Oso, wat de, Zo osso? Daarna was Sinterklaas' huis. En dat is het gewoon heel december geweest en nu is het gewoon weer een uh, leeg pand. Maar, uh, het is, uh, maar wie, van wie is het dan nu? Van de gemeente? Het is gewoon van de gemeente. Oké. Okay. Dat lijkt nu wel op zo'n wethouwer, Ben. En dan heb ik zo'n ja, aan. Zo dus Kunnen we uh, niet even een volgende track erin hey, een track. Een track. oude VVD-er. VVVD, pas I, I, I, op. Ik wil weer uh, koffie, dus ik ga even vragen stellen. We gaan Take That draaien, World of World. Wie was um, origineel de liedzanger van Take That? Ik zal het niet weten, maar ik denk Michael Jackson. Maar het zal wel weer niet zijn. Michael Jackson? Hij leeft nog steeds. Michael Jackson leeft al. Heel... Oh, wacht. Ja, kijk. Nu... Take That, Take That. Kom op, denk na. Nou. Take That. Ik, ik zal het niet weten. Maar ik heb Wie zat daarin? Welke enorm grote artiest? Ik deed. Hij heeft het ook met Afici laatst iets gedaan. Uh, Affici? Uh, is een nieuwe track van Avicii, is dat Affici? De uh, Days heeft hij gedaan samen. Days? Ja. Uh, wat is het dan? Eén zwarte koffie, alstublieft. Nee, nee, nee. Ja, nee, ja, ja. nee, nee. Okay, ik geef je nog 10 seconden dan. Nou, Tel dan af. 10, 9, 8. Ik ga er gewoon 5 op doen. 7, 6, nee, 5. Dat is toch geen zakken? Ik weet toch wie het was? 4. Vertel nu zeggen. Mijn linker en rechterbuurman, ik geef het op. Je krijgt koffie. Dankjewel. Zwarte koffie, alstublieft. Robbie okay. Williams. You light the skies up above me. A star so bright. You blind. I'm afraid. Ik het wel jammer weer van die koffie. <laughs> Hoezo? Nou, ik, ben wel, ik ben wel blij. Kan je niet gewoon elke week hier koffie komen brengen? Nou, ik vind het goed. Maar ik krijg nu steeds een appje. Van wie? Ja, wie denk je? Van Laura. Nee, die... hey, pas op. Van mijn vriendin? Oh, van je vriendin? Ik zeg, ik moet koffie halen. Waarom? Word, we... Ik word weer genaamd. Zeg ze: dat is toch Robin Williams? <laughs> ik zeg ja, dat had je iets eerder moeten zeggen. Ja. Ja, Zegt nee, ze: Ja, ik maar... heb nog een cd van. Ik zeg, ja, daar heb ik niet zoveel aan. Nou, ik had mijn allereerste vriendinnetje, toen was ik elf jaar. Ik was vroeg bij. Jongens. Die um, had altijd zo'n uh, zo curse op Robbie Williams. En daar moest ik altijd tegen opboksen. Nou, dan sla je het toch gewoon. <laughs> Klaar. Hey ja. Eline, ik wens je echt super veel succes met hem. Nee, ik sla mijn vriendin niet. Als ik dat doe, sla. Waarom dan... zeg je dit dan tegen mij? Nou, omdat ik jouw vriendin niet ben. Nee, dat zou je wel willen, hè? Zeg het maar, geef het maar eerder toe. Hey schat, ik kom vanavond niet meer thuis. Je ja, gaat ja, met mij even. mee. Hey, wat? <laughs> nee. het, uh, nog elf minuten en met ah, een minuut wordt het echt volgens mij. Hè? Nee, ja, nee. Ik, uh... hey, ik hou van, dus e ik ga er niet slaan. En nu gaat ze me appen. Nu is ik een aan dus Ja, maar, maar even. Appen, je vraagt er ook wel gewoon om. Nee, nu zegt ze, dan weet ik dat ook wel weer, weer. Wat weet je dan weer? Dat het het is, maar is maar ook maar mooi is. dat jij gewoon WhatsApp-gesprekken met je vriendin... via de radio aan het voeren. Ja, maar dat maakt me niet Ze zegt, Dan weet ik dat nu ook al. Hier ja, wordt, wordt gewoon subsidie voor betaald voor dit programma. Ja, maar dat is juist mooi. Zeg even die... iets cultureels, iets educatiefs. Ik? Ja. Sa samenscholingsverbod moest hebben. Oh, ik ga met Steffi mee. Dat, dat, dat zegt ze. Met Steffi. Met Steffi. Ah, Steffi. Ah, Steffi. Steffi. Zo, zo noemden ze hem op het pleintje vroeger. Kleine ja. Steffi. Nou, schat, zou ik je wat leuk vertellen? En nu is Steffi. Ik ga me niemand mee, ik blijf bij jou. Nu is Steffi is het koosnaampje van mijn pik geworden. <laughs> oh. Nou, dus ik dus ga af... met Steffi mee. Exact, yeah. Dus ik loop alles. Af... an optimist Sun was shining I'm positive We can Then I heard you was talking trash a mystery. Hold me back I'm about to spaz Yeah, about four or five seconds from watching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 lost in the fire the leader turns to dust oh that i don't and i've heard Rihanna for 5 seconds from wiser yeah first of rays of light i hear the birds sing it's a sign given me everything will be okay sometimes when i wake up and I'm wondering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 Tom Hanks en Shermanology. And blessed. Stef en Stijn. En deze week vooral dan Jonas en Tom. Dank jullie wel voor jullie komst hier naar de studio. Altijd. En welkom. Uh, het bijstaan van deze uitzending. En jammer dat de stunt mislukt is, maar hey, daar komen we ook weer overheen. Weet je wat? Ik verzin voor jou de nieuwe volgende stunt. Kijk. Als wij weer een keer met z'n tweeën zijn, dan, dan gaan, gaan we dat doen. Echt even een bom. Gaan we onthouden. Maar volgende week ben ik er weer samen met Stijn. En tot volgende week maken we er weer een feestje van. En jongens, dank jullie wel.